Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Syriestadige Alois Brunner uit te leveren aan Oost-Duitsland. Maar door de val van de muur ging dat niet door. Dat schrijft het Oostenrijkse blad Profiel... op basis van documenten van de Oost-Duitse geheime dienst. Brunner is de belangrijkste voor het vluchtige misdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Hij vluchtte in 1954 naar Syrië... waar hij in 2001 voor het laatst is gezien. Als hij nog leeft is hij 99 jaar... Brunner wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op meer dan 100.000 Joden uit Oostenrijk, Griekenland, Frankrijk en Slowakije. Syrië had een goede verstandhouding met het Oost-Duitse regime dat Brunner wilde berechten. Door de val van de muur ging de uitlevering niet door en is het nooit tot een proces gekomen. In Rotterdam trekt de straatparade van het tropisch zomercarnaval door de stad. De optocht is 2,5 kilometer lang en gaat dwars door de binnenstad. Er wordt rekening gehouden met zeker 900.000 toeschouwers, hetzelfde aantal als vorig jaar. Er wordt geprobeerd het wereldrecord salsa dansen te verbeteren met 500 dansparen. Het huidige wereldrecord staat op naam van 451 paren in Venezuela. Het tropische carnaval in Rotterdam begon in 1984 op kleine schaal en is uitgegroeid tot een landelijk evenement. De Marischaussee heeft tijdens de marinedagen in Den Helder balpennen uitgedeeld die gevaarlijk kunnen zijn. Een zwaailichtje bovenop de pen kan loslaten en in iemands keel schieten als die op de pen sabbelt. Op de marinedagen begin deze maand zijn 10.000 promotiepennen uitgedeeld. De Marischaussee had er 40.000 gekocht. Alles wat over is, is naar de fabrikant teruggestuurd. Volgens de Marischaussee zijn er tot nu toe geen klachten over de pen binnengekomen. En dan het weer, af en toe wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden. Morgen opnieuw bewolkt, alleen in het westen wat zon en maximaal rond 18 graden. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Knappet Watergavesmeer en Muiden. En de A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland.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 We was voor Salford op zaterdag met Tom Brown. Dat was Funking for Jamaica. Z.F.M. Voor Salford en de regio. Gewoon een heerlijke plaats het derde uur met daarin de volgende onderwerpen ja het, het vaste en het zo geliefde onderwerp um, kwart voor vijf het gedicht van de week en de uh, titel is jij is Ja, ja goede, jij krijgt heel, steeds meer luisteraars dat wordt een heel gevoelig uh, heel gevoelig uh, gedicht en uh, na de volgende plaat gaan we bellen met uh, Joop van S. want die, die kan ons veel meer vertellen over jazz behind the bar want we hebben dus jazz behind the beach op 6 augustus maar op 5 augustus barst het jazz geweld al los in ons dorp in de diverse kroegen en restaurants jazz behind the dan daar gaan we dus naar het volgende plaatje even bellen met Joop van Ness, want die heeft de, de line-up, om het zo maar eens te zeggen, voor 5 augustus. En ik ben erg benieuwd wie waar optreedt. Uh, we kijken nog even, dit uur ook nog even vooruit op de Masters van for Formula 3, van 12 tot en met 14 augustus. Als we tijd hebben, kijken we ook nog even vooruit naar vanavond. De Johan Kruisschaal uh, begint weer, dus het voetballen uh, gaat weer uh, beginnen tussen Ajax en FC Twente. En als we tijd hebben, ook nog een stukje golfnieuws. Maar goed, gauw het volgende plaatje. Ja, en bij de uh, Jess Behind the Bar komen ook weer heel veel zwaargewichten langs, hè? Ik weet er al eentje te noemen. Ik ook, maar die is echt zwaar. Ja, dat, dat <laughs> bedoel ik ook. <laughs> Laat ons even niet overuit. Hier is Gino Fernelli. Gino right. Altijd lekker, je op de Sanfordse Radio Gino Vanelli en People Gotta Move Nou, ik zei aan het begin van deze uitzending Weet je wie we al een hele tijd niet in de uitzending hebben gehad? Jan. ik mag hem al missen jo Joop van Nes. <laughs> en prompt via via komen we weer bij Joop uit Goedemiddag Joop oh, Is het toch mogelijk? Goedemiddag Echt niet, een gelovende. Ja. niet ja, ja. <laughs> Nou, zullen we een tijdje terug, ja Ja, klopt Nee, maar we begonnen, ik sprak vanmorgen de, organisator van, de initiator van Jazz Behind the Beach. En via via werd ik het schat geadviseerd om jou te bellen ten aanzien van Jazz Behind the Bar op 5 augustus. Ja, ja. ja ik, ik heb toevallig alle gegevens binnengekregen, want ik moet er een artikel van maken voor de krant. Dus ik, ik heb alles. Nou, Wat wil je weten? Nou, laten we eerst eens even beginnen. Van, vroeger was het een, een evenement. En wat ik begrepen heb, je hebt dus nu echt één groot evenement op het 6 augustus en dat het een beetje los staat van, uh, van 5 augustus. Hoe zit dat? Nou, het is niet helemaal los van elkaar te zien. Het hele weekend wordt er jazz uh, gespeeld in Zandvoort. Op vrijdag uh, in diverse uh, lokaliteiten. Op uh, zaterdag op vijf podia. Dat is weer uh, zoals het een hele tijd geleden is geweest. En op uh, zondag hebben we dan nog twee uh, dingen op het strand, bij twee strandpatailloens. En het, het, het, het kan je niet los van het andere zien. Alleen uh, organisatie uh, Stichting Zandvoort Evenementenpromotie, Stichting ZEP, die uh, organiseert de vijf podia. Daar dus zorgen ze ook voor dat alles erbij is, uh, muntjes zijn te krijgen, toiletten allemaal geregeld, podia geregeld, uh, geluidstechnici, uh, lichttechnici, noem maar op. Dat wordt allemaal door hun geregeld. En op vrijdag en op zondag zijn het de individuele samples ondernemers die op dat thema inhaken. En ik heb begrepen dat... dat Oké, okay, ja. maar dat zal volgend jaar waarschijnlijk bij elkaar geïntegreerd worden. Of die, wellicht in die, die richting, denk ik dan. En ik had van Ton begrepen dat ze dan ook weer proberen op zondagmorgen Jazz at the Church uh, weer in, uh, hernieuwd in het leven te roepen. Ja, dat wilden ze dit jaar eigenlijk doen, maar... Zo Om de zondag is de zomermarkt. Ja. Dus dan lukt dat niet. Dat ben je al vergeten. Nee, dus uh, volgend jaar wellicht Jazz uh, at the church. Want dat was ook altijd een groot feest met Millie Scott wie ze er nu ja. voor gaan. Ja, ja. En uh, daarom nee boeienga. Ja, <laughs> klopt. Ja. Dan leeft niet meer. Dat hm. is uh, erg spijtig, maar er waren altijd ontzettende... Uh, een leuke gebeurtenis. Het, het was een kerkdienst, maar met ontzettend jessie aankleding. En Willy Scott is er echt goed voor geknipt. Ik weet niet of ze ook weer gaat optreden. Nee, ze uh, hebben een ander op het oog voor volgend jaar. Okay. Ik nou ja, dat, merken, dat merken we dan wel weer. Ja. Uh, maar het was altijd een, een, een geweldige gebeuren. Goed, terug naar de vrijdag. Waar kunnen we allemaal ja. heen en wie komen we allemaal tegen? Heb jij de tijd? Ja, we gaan er even voor ja, zitten maar... hoor. Hoeveel, hoeveel lokaliteiten doen er mee? Laten we daar eens mee beginnen. Uh, negen volgens mij. 9 ja. stuks. Negen, negen en 9 uh, cafés. Ik, ik ga gewoon. Ik ga gewoon beginnen. Ja, schrijft u mee, luisteraars. Uh, om 9 uur begint uh, bij, of in Café Alex, begint uh, Adam Spoor met zijn Spoor 5. Adam die speelt al regelmatig uh, bij Café Alex, ook op zondagmiddagen vanaf 5 tot 7. Gewoon als een soort matiné. Altijd ontzettend gezellig. Dan gaan we om, uh, even kijken, uh, half negen. Gaan we naar uh, Café 4. Want daar komt Ruud Jansen, onze bekende Beverwijker, die een ontzettend leuke muziek brengt. Ik vind het geen jazz, maar het is wel ontzettend goed. Het is echt een sensatie om die man te horen, maar ook te zien, hè? dat weet je. Ja, ja, ja, je kan niet om hem heen. <lacht> nee, bepaald niet. Oh, ook niet. Ja, de band is er ook bij trouwens, hè? Zijn hele band is erbij, dus dat is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig. Hartstikke goed, echt waar. Dan gaan we uh, om 9 uur ook uh, bij Café Koker genieten van Louis Schuurman en uh, gitarist Eben Jong met nog een paar mensen, ofwel Papa Luigi en Amici, ontzettend leuke gypsy uh, jazz is dat, een uh, beetje uh, Chateau Rouge, dat soort dingen allemaal, erg goed. En, uh, dat is, uh, Louis Schuurman is natuurlijk ook een zandvoort en uh, daar moet je echt een keertje naar kijken om die te kunnen waarderen. Dan beginnen we om, even kijken, ook om 9 uur bij Café Nus. Daar komt Blood, Sweat and Keers. Dat is uh, de band van Saxofonit van het -Kiers. En die man kan geweldig op die toeter spelen. Dat is ongelooflijk. Moet je ook gaan zien. 9 uur, Café Nus. Dan ook om 9 uur, en dat is pas uh, vandaag bekend geworden, bij uh, de Lammerzaal, Café de Lammerzaal in de Halterstraat, Tijd op, uh, Vivian Mulder en Johan Mulder, oftewel Mulder en Mulder. Vivian speelt uh, een hele grote contrabas en Johan de keyboards. En die nemen mee Fritz KT En ik denk dat jij die wel kent Albert-Jan hm. Frits KT is jaren de vaste saxofonist van het Dutch Spring College Band geweest Ja, nou die hebben ook klaarstaan en die kunnen we zo meteen dus, naar gaan luisteren Ja, nou dus niet de eerste, de beste, die nemen ze mee uh, Een beetje, een beetje ja, uh, mainstream jazz spelen ze, leuke muziek, echt goed Dan hebben we om, uh, ik kijk, 9 uur bij uh, Café Oomstee Lils McIntosh. Lils McIntosh heeft al diverse keren bij Oms Jess opgetreden. En die, die vrouw heeft een stem dat is ja. onwaarschijnlijk. Ja. Nederlandse. Dus, ik weet, Heb je dat wel eens gehoord? Ja, ja, ja. Ik ja, ken ja. ja, Grandioos. Ja, hartstikke Grandioos. goed. Echt waar? Een aanrader. Ja, zeker. En dan om acht uur... ...begint al bij uh, Grand Café XL... ...op het uh, Kerkplein. Het mainstream, yes, Combo... Hey. ...van Zandvoort uh, uh, Ger Groenendaal. Hé, hey, Ger weer oh, op de planken. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dan kan je er niet omheen, komen. All hey. soldiers never die, geweldig, leuk. <laughs> ja, helemaal leuk. En, kijk... Die bent, die doet het zo goed, vind ik. Als er pauze is, tien minuten. Dan zegt Mieke, zegt vrouw, we gaan nu weer spelen. Ja, maar met drankje, we gaan nu spelen. Dan gebeurt het ook gewoon. Dus hele korte pauzes, veel muziek, goede muziek. Ik weet niet of ze de Fibrofonis is hebben. Ik hoop het wel. Die, niet bij. Ja, die, het het wel. die ja. is zo goed. Ja, ja, ja. Dat moet je ook nou, gezien dat hebben. Moeten, dat moeten we dus vrijdag gaan bekijken in Café uh, CXL op het uh, Kerkplein. Dan uh, Laura en Hardy. Daar speelt uh, vanaf 9 uur ook Rudolf Kreuger ja. met zijn band. Of het de echte band is, weet ik niet. Hij, heeft, uh, hij leefde in onmin met zijn band. Hij is alleen gaan optreden met allerlei toeters en bellen. Uh, Rippenboksen, dat soort zaken allemaal. Zou best kunnen, weet ik niet. Rudolf Kreuger is ook een bekende uit de buurt. Hij is de zoon van uh, Billy B. Jacket. Ja. Oftewel, Willem Kreuger, de makelaar die vroeger... Hoogtei heeft gesiert op het uh, Jazz Behind the Beats en met name op het uh, Gastheerspian. Die man het was een amateur, maar al au, au, wat kon die jongen op die toetsen spelen, zeg? Ja. Geweldig. Dan uh, voor mij iets heel nieuws. Ik kom kwam uit het oosten van het land. Ik kon er niks over vinden. Leo van Sponsen en dat is een driemansformatie. Jazz Blues uit het oosten van het land schijnt het te zijn. En die speelt uh, in het water van Zandvoort vanaf 9 uur. Ik heb Jacques uh, erover horen praten, maar ik weet niet exact wat het is. Dan laat je verrassen, ga er naartoe. En uh, wellicht hebben we een nieuwe uh, vaste uh, bezetting voor het Festival van, van volgend jaar. Ja. Nou, dat zijn dus de negen uh, cafés waar vrijdag wordt zondag. Ja, ik... Ja. Op, op, op, op, op, ik wil even stoppen, maakt niet uit. Nee, nee, nee, nee, nee maar, maar negen, oh, negen, negen, negen uh, even, evenementen en muziek verspreid over negen establishments in Zandvoort. Dat is dan ja. grandioos. Dus vrijdagavond wordt al een ja. giga opwarmer voor zaterdag. Ja, volgens mij hebben we dan ja, een ja. probleem hoor. Als je overal eventjes ja. wil kijken, ben je al flink <laughs> onderweg. <laughs> dat bedoel ik al. Kijk, je kan om acht uur beginnen bij uh, XL. Daar staat de uh, dal dan, dan om half negen bij, uh, bij vier En dan de rest begint om negen uur Ja, dat wil rennen, maar hartstikke ja, leuk ja. Maar ja, het, programma, het, vallen. het programma komt uitvoerig in de Zandvoortse Courant, begrijp ik Jazeker, komende donderdag komt dat uitvoerig erin ja. En dan uh, stellen we ook de artiesten wat uitgebreider aan uh, de luisteraars en lezers voor Dus dat uh, komt allemaal dicht in orde dan hebben We hebben nog op, uh, op uh, zondag zijn er twee paviljoens Take 5 en Beach Club 10 Vijf weten het nog niet. Die hopen het binnen nu en twee dagen voor elkaar te krijgen. wie zij uh, uh, gaan, uh, gaan voorstellen aan u. Ja. Dus als ik het als ik goed ken, komt dat dik in orde. Okay. Helemaal geen probleem. En dan uh, de Bitsclub 10. Ja, dat is uh, thuisbasis van uh, Greg Goedendal ook weer. Met zijn main, die is, uh, Ja, van... heerlijk Heerlijk lekker naswingen. daar al jaren. En uh, niet alleen met jazz, maar ook uh, tussendoor speelden ze daar. Ik heb er een keer een, een concert gezien. Toen dus zat er een Amerikaanse. Uh, uh, gast, de jongen was op, op rondreis door Europa, die trekt een chopraansaxophone daarvoor. Nou, zeg hé, hey, wat een feest. Okay. Ja, dat gebeurt daar gewoon, dat kan op een strand natuurlijk, hè. Ja, hartstikke leuk. Geweldig. Ja, nou, dat is het programma wat ik heb. Dus Jullie kunnen zelf waarschijnlijk het programma van de zaterdag. Ik ja. ken het niet helemaal. Nee, dat hebben we al uitvoerig al is... okay. met de luisteraars besproken. Doe je dus, goed. Maar dit je voor, goed. voor vrijdag, dat, daar wisten we nog niks van. Dus ik ben blij dat jij okay. ons hebt bij kunnen praten. Het tekort nog? Ja. Café Alex Sport 5. Café 4, Ruud Jansen. Café Kopen, Pappelewitje Michi, Café Neuf, Bad en Kiers. Café De Lamzaal, Mulder en Milder, featuring uh, Frits KT, Café Oomste Lils McIntosh, Met de vaste begeleidingsgroep die er altijd speelt. Dan bij Café XL het Mains of Jazz Combo. Maren Rudolf Kreuger en de Wapen van Zandvoort Leo van Spons en Friends. Nou. Geweldig Joop. Hartstikke bedankt voor deze update. En, uh... De berichten zijn goed, hè? denk ik om. Ja, ja, nee, perfect. <laughs> <laughs> en we kunnen het uh, aanstaande donderdag teruglezen in het uh, Zandvoortse Courant. Ja, goed jongens. dankjewel Joop. Ik wens je nog een hele goede uitzending en we spreken elkaar ergens anders weer. Oké, okay, hartstikke bedankt. Dankjewel, okay. dat was uh, Joop van En uh, aankomende vrijdag krijgen we echt een uh, muzikale avond, uh, Albert-Jan. Ja, yeah, nou en of. Het wordt cool. druk. Wordt rennen. We gaan vroeg beginnen gewoon. En de Dutch Swing College Band, die is uh, de volgende die we voor je gaan draaien. Ook te zien, hè. Gewoon. Leuk. Ja, ja.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 about that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. girls. Hell, hell, the color green. Hell, hell, to what I see. Hell, hell, hell, this modern world. Ah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, Yolanda Anouk met the mother world Aankomende vrijdag, zaterdag en zondag Dan gaan we lekker jazz hier in Zalvoort Vrijdag, ik heb er... zaterdag en zondag hè? Ik heb er al gewoon zin in Ja, Echt een groot feest Het wordt geweldig uh, Mijn liefste negen optredens in de bars op vrijdag Vijf podia op zaterdag En uh, twee optredens op het strand, strand Zondag Jits ja. 10 en uh, Take 5 Heel goed, dat wordt een groot, groot jazzfeest Gaat ons programma dan ook een beetje in het kader van jazz? Of niet? Kunnen we best doen Nou, kunnen we, uh, we, over... we, we straks in de werkbespreking we is, is goed, is goed, neem mij me even mee Dan kijken me wij even vooruit En dan heb ik het ook voor de Atoliefhebber ...want vrijdag 12 augustus tot en met 14 augustus is het weer zover. De 21e edities van de Masters of Formula 3 op circuitpark Zandvoort komt eraan. Ook dit jaar komen 's werelds beste Formule 3-coureurs naar Zandvoort... ...voor de wereldberoemde krachtmeting. Daarnaast omvat het bijprogramma races van onder andere de HTC Dutch GT4 Championships... ...en de Bos GP-series. Kaarten zijn verkrijgbaar via cpz.nl en de Primera. Een kaartje zal te krijgen voor 20 euro en geeft toegang tot het voor het hele weekend. En... Jos Verstappen komt, hè? Dat wisten we wel. Leuk. Ja, in de dus... Tero uit uh, 98. Ah, zoiets. Dus uh, genoeg uh, spektakel. Ook wij zullen daar weer een live verslag van doen, want we hebben natuurlijk onze vaste commentatoren daarvoor. Joop, uh, Jaap Koper en... Willem van Essen. Juist. Dus het wordt een groot, swingend uh, racefeest. Vri vrijdag 12 augustus tot en met zondag 14 augustus. En hier is uh, Elvis Costello en Dancing in the Blue Lights. Everybody here is out of sight and mm don't -hmm. op CFM Zandvoorts, de Foods Radio Audio Sam Brown en You Better Stop ja, en de vaderlandse voetbalcompetitie die staat weer op het punt van beginnen. En die begint natuurlijk altijd traditie, traditiegetrouw met de wedstrijd om de Johan Cruijff-bokaal. En uh, vanavond om 8 uur zullen Ajax en FC Twente uh, tegen elkaar opnemen in het Amsterdam Arena voor de eerste prijs van het seizoen. Maar Ajax is een beetje slecht begonnen in de voorbereiding tegen Twente, want ze zijn vergeten om uh, Toulani Serrero die ken jij vast wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Die zijn, de benoemd, hè? ja. Die zijn ze vergeten in te schrijven. En daardoor was de 21-jarige Zuid-Afrikaan Aanvankelijk niet speelgerechtig. Erg slordig sprak trainer Frank de Boer aan de vooravond van deze ontmoeting met de Tukkers. We gaan alles in het werk stellen om Serrano alsnog speelgerechtig te krijgen sprak de Boer hoopvol. Volgens de KNVB treft Ajax geen blaam en had de voetbalbond alle papieren op tijd ontvangen. Vanavond om 8 uur, wellicht ergens op een van de commerciële zenders. Veronica. Veronica. Vanavond om 8 uur Ajax FC Twente in de uh, Amsterdam Arena voor de Johan Cruijff bokaal. Oké. Okay. Ja, gisteravond zei iemand tegen mij... ...ja, ik ga morgenavond naar de arena. Ik zeg, wat voor concert is het dan? <laughs> <laughs> Weet ik veel. Maar goed. <laughs> goed. Je, wordt gelijk, je wordt ook gelijk een smsje... ...krijg je om binnen voor jou, of niet? Ja, ja. ja, ja, ja nee, oké. Okay. Okay. Dit hey, is uh, The Beautiful South. Song for whoever. I love you from the bottom of my Right as she Jennifer Jennifer Alison Philippa Sue, Deborah Annabelle Sue, I forget your name, Jennifer Allison, Philippa Sue, Deborah Upon the tears you weep, so cry, love it, cry, cry, cry, cry, oh, Kathy, oh, Anderson, oh, Philip, oh, soon. You made me so much money. I wrote this song for you, I wrote this song for. song. Van Robin Beck en The first time werd het precies. Kwart voor vijf het gedicht van de week. Niet te beschrijven is jouw lach. Jouw mooie lach die ik in de lente zag. Sindsdienst verliefd, samen zijn wij. Nu al vele jaren lente voor mij. Niet te beschrijven zijn jouw ogen, jouw liefde oprecht nooit gelogen. Jouw ogen zo bruin en trouw, jij bent de vrouw waar ik altijd van hou. Niet te beschrijven zijn onze prachtige kinderen, met z'n vieren laten wij ons door niemand hinderen. Ons geluk, met ons sterke team samen, lukt het wel, laten we genieten van ieder moment, het gaat zo wel. Niet te beschrijven ben jij, jij allerliefste vrouw van mij. Jij bent mijn zuurstof waar ik van leef. De vrouw waar ik heel veel om geef. Niet te beschrijven is onze liefde voor elkaar. Ons leven samen is nog lang niet klaar. In voor- en tegenspoed samen er tegenaan. Onze lente komt niet ten eind, blijft altijd bestaan. Wij blijven altijd bij elkaar... Al worden we samen meer dan 100 jaar. En dat was hem weer, het gedicht van de week bij CVM. Elke week hoor je hem zo rond en nabij kwart voor vijf. Heb jij ook een gedicht voor de radio? Laat het ons weten op redactie.zierfmstandvoort.nl. Redactie.zierfmstandvoort.nl Wil en hoe ik het bedoel Je kan vertellen hoe ik het tevader Ginnor om je mond, de licht vol op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan wel merken hoe je bekijkt Want je denkt je ogen steeds te Je kunt voelen hoe ik om je heeft uit Van jou, waar voel ik nu weg, leef Maar ik kan veel beter zwijgen Wat ik met je wil en ook nog wanneer Ik kan me raden wat je zegt, zelfs als ik je vertel dat op je van, kan veel beter zwijgen Want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar de nacht bekijken, kijken, ik alles van je weet Met alle mensen gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal naar te wennen, dat je ook iets in me ziet Wil je je leren kennen maar misschien wil jij dat niet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 wil geen mens van mijn meisje iets weten, toch gaat mijn liefde voor haar nooit voorbij.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 Was dat niet uh, Rijn de Vries? <laughs> Rijn de Vries op de radio. Ja, <laughs> volgens mij wel hè. Ik vind het zo gevoelig, hè? Ja, heel gevoelig. Heel gevoelig. Hoe kom je erop? Ja. Geweldige keuze van uh, ben ben collega Albert Jan Vos. De al Patsy. Patsy. En die andere plaat die kan ik even niet vinden. Sorry Ellen, Nee, echt waar. Nou, die houdt ze te goed al. Die houdt ze, ja, die ja, dragen het het goed aan haar volgende week. Dan dragen we toch het gedicht aan. Oké, okay. het gedicht was voor jou. Goed. Goed. Um, ja, wat gaan we doen? Als het goed is heb je nog... Oh ik heb nog wel een berichtje. Een berichtje, oké. Okay. Maar dan moeten we zo meteen even verder zoeken. Want uh, ja, golven. Er wordt ook gegolft. De Europese Tour is momenteel aangekomen in het schitterende Ierland. En wel in Killarney. En de vijf Nederlandse golvers op de Europese Tour zijn uh, de afgelopen twee dagen matig bezig geweest. Robert-Jan Derksen is nog de beste na twee dagen op de golfbaan van Killarney. Hij kwam vrijdag binnen met 69 slagen. En we zitten daarmee de 45ste positie in totaal. 140 slagen, 2 onder par. Joost Luiten en Maarten Feber moesten, moesten hard werken om nog in de bovenste helft van het klassement te komen en dus de kut te halen. Luiten belandde door een ronde van 69 op de 56 e plaats. Hij deelt die plek met onder andere Laveber die vrijdag een kaart van 70 slagen inleverde. Flores de Vries en Tim Sluiter haalden de kut niet, die mochten naar huis. Na twee dagen stond de Duitse Marcel Siem als koploper na twee ronden met 132 slagen min 10. En de Indier Jeev Micha Singh en de Deen Søren Hansen volgen op één slag af sta, uh, afstand. Mocht u beschikken over dat sportkanaal nummer 2, dan raad ik u aan om even te gaan kijken, want het is een prachtige ja, omgeving uh, daar in Killarney, met schitterende meren en vergezichten En natuurlijk Topgolf. Oké, okay, even ik ben je stikkie kwijt geworden. Ben je mijn stikkie ja, kwijt? Ja, ja, Nou, dan zoek ik die toch even. Waar is ze gebleven? Jou. Wat uh, heb jij? Glennis uh, Grace toevallig, ja? Hè? Oh, die zoek ik wel even op. Ja, je ja, moet het, het nog niet direct dadelijk. Ja, die moet, moet meteen erin gaan. M C D E F G. <laughs> <laughs> Luister, heb je, je even. Gewoon live, uh, live meekijken. E F uh, G. Uh, G G G G G. Hey, Glennis Grace. Nou, ja. Hebbes. Oké, okay, daar is hij dan. Hier is afscheid. Het gedraaid voor Helen, deze van Clanners Grace en afscheids. Ja, ook de afscheid wat betreft dit programma op Bidjan. Als je het goed vindt, blijf ik liever aan de Bright Side of Life kijken. Ja, oké. Okay. Nee, die, die hebben we even, even over moeten slaan. Ja, voor deze Maar daar gaan we zo meteen over nabespreken. Is dat ja. goed? Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, okay, en volgende week dan zijn we er gewoon weer tussen 2 en 5 Met Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk helaas geen Entertainment for You.